8 uur. De Radio 1 Sportzomer. Herman van der Zand en Robert Meder. Ja, goedenavond. De Radio 1 Sportzomer dendert door tot 11 uur vanavond. We hebben drie boeiende gasten die praten over. Bader Hari en de sport die hij beoefent. Over de sensationele winst van goud door hockeyers in Sydney. En over de boetes in de zorg. Hier is het nieuws van NOS. Hier is Kees Groot. James Holmes, de verdachte van het bloedbad in een bioscoop... in het Amerikaanse Aurora, heeft een notitieboekje naar een psychiater gestuurd... met daarin gedetailleerde plannen voor zijn moordpartij. Dat meldt de Amerikaanse tv-zender Fox. Het is niet duidelijk of het boekje al voor de schietpartij is bezorgd. Het was geadresseerd aan de Universiteit van Colorado... waar de psychiater patiënten behandelt en hoogleraar is. De psychiater waarschuwde de politie toen hij zag wie de afzender was van het pakje... maar toen was de schietpartij al geweest. Het is niet duidelijk of de verdachte de psychiater kent. Holmes studeerde tot voor kort aan de Universiteit van Colorado. Het notitieboekje wordt nu onderzocht door de FBI. Een Britse straaljager is vanmiddag uitgerukt... om bij Londen een vliegtuig te onderscheppen... dat niet snel genoeg contact maakte met de verkeersleiding. Toen het vliegtuig alsnog contact maakte, keerde de straaljager terug. Volgens het Britse ministerie van Defensie was het een commercieel vliegtuig... maar er is niet gezegd waar het toestel vandaan kwam... en hoeveel mensen aan boord waren.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 Waarom ik zo vaak naar managementboek ga? Ze hebben het grootste aanbod boeken en e-books. Informeren me het beste. En als ik bestel heb ik het morgen in huis. Managementboek.nl. De beste boekensite en meer. Bij de dieren Speciaalzaak. De mensen die van dieren houden. Bejafar. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Onze gasten zijn Pia Dijkstra, Marloes Koenen en Jacques Brinkman. En wie lopen er onder de neutrale vlag tijdens de Olympische openingsceremonie. En nu eerst WikiLeaks. Hier zijn Herman van der Zand en Robert Meder. Ja, want Wikileaks oprichter Julian Assange wordt bijgestaan... door de wereldwijd bekende Spaanse jurist Baltasar Garzon. Dat maakte de Klokkenluiders-site bekend. Maar wie is deze man eigenlijk? Dat vragen we internationaal strafrechtadvocaat Geert-Jan Knoops. Ja, meneer Knoops, goedenavond. Goedenavond. Baltasar Garzon, wereldberoemd. Maar kunt u ons nog even helpen? Ja, wereldberoemd uh, in twee opzichten. Hij is enerzijds uh, geprezen voor zijn moed om voor mensenrechten op te komen en vervolging in te stellen. Zoals bijvoorbeeld uh, in 1998 tegen de voormalig Chileense leider Pinochet. Maar denkt u ook aan de vervolging van de zes adviseurs van George Bush voor martelmethode op Guantanamo Bay, onder de voormalige Attorney General González. Maar tegelijkertijd is het een veel verguisde jurist omdat hij in februari van dit jaar door het Spaanse Hoge Rechtshof voor elf jaar uit zijn ambt is gezet. Wegens het ja, misbruiken van zijn wettelijke en juridische bevoegdheden doordat hij advocaten en gedetineerden liet afluisteren in gevangenissen. En dat ging er een... Ja, een vermeende uh, corruptiezaak waar de, de, de Spaanse premier Mariano Rajoy bij zou zijn betrokken. Daar heeft daarson dus telefoongesprekken uh, laten afluisteren. En uh, de Spaanse hoograad heeft hem daarvoor op de vingers getikt en hem dus al geeft elf jaar uit zijn ambt gezet en een boete van 2500 euro gegeven. En daarnaast heeft hij ook uh, tegen de amnestiewetgeving wetgeving in Spanje in heeft hij. Uh, onderzoeken gelast naar voormalig politici uh, onder het Franco-regime. Kortom, hij is niet bepaald geliefd in Spanje... maar uh, tegelijkertijd ook weer op handen gedragen door mensenrechtenorganisaties. Ja, uh, Assange Willem als uh, advocaat of als raadgever, als jurist... is dat dan, aangezien hij uit zijn ambt is gezet, wel handig? Nou ja, kijk, hij zal uh, als jurist, als adviseur het verdedigingsteam uh, gaan versterken... in relatie tot de uitlevering aan Zweden van uh, Assange... die nog steeds volhoudt dat dat een cover-up is voor een, een zeg maar, verkapte uitlevering... uiteindelijk naar Amerika. Kijk, de meerwaarde van Balthasar-Carsol zou daarin bestaan. Zo is het ook naar buiten gebracht in een persbrief van Wikileaks... dat hij, Carsol, inzicht zou hebben in de ja, machtsverhoudingen, de politieke structuren... Um, en hij zou dan in staat zijn om aan te tonen dat uh, um, Assange voorwerp zou zijn van een, van een soort complot. Um, Denkt u dat Garçon hij die informatie heeft? heeft nou ja, Garçon heeft natuurlijk vrij veel inside-informatie... ook als het gaat om zijn onderzoek destijds tegen de voormalig zes adviseurs van George Bush. Ik zei het al, waaronder de voormalige attorney-general González... Uh, dus het is niet uitgesloten dat hij wel bepaalde insight-informatie heeft, maar tegelijkertijd doet dat de vraag reis of hij die wel mag gebruiken in zijn private beroep zeg maar, als juridisch adviseur. Stel dat hij die informatie als rechter, als onderzoeksrechter in Madrid onder zich heeft gekregen, mag hij dan zijn geheimhoudingsplicht schenden door die informatie aan te wenden ten faveur van de verdediging van Julian Assange? Hmm. wordt een hele interessante vraag. Kennelijk heeft Assange zoveel vertrouwen. In de capaciteiten van Garçon, dat uh, Garçon inmiddels ook bij Assange op bezoek is geweest in de ambassade van Ecuador in Londen. Waar Assange dus uh, zijn heil heeft gezocht ja. en daarmee ook de voorwaarden heeft overtreden voor uh, de tijdelijke vrijlating, hangende de uitleveringsprocedure. Dus het, het zal zeer interessant worden om te kijken... hoe ver Assange zou kunnen helpen in zijn strijd. Ja, want uh, Assange heeft in Ecuador asiel aangevraagd... om zo uh, uitlevering te voorkomen aan Zweden... waar hij dan in eerste instantie naartoe zou moeten gaan. En waarvan hij dan denkt dat hij uiteindelijk... in de Verenigde Staten terecht zou komen. Zou die asielaanvraag uh, gaan lukken, denkt u? Nou, het interessante is, interessant, dus Ecuador is niet bepaald een vriend van Amerika... en heeft dus ook een agenda om de Amerikanen... Wellicht toch een hak te kunnen zetten. Dat is misschien ook de reden dat Garçon zonder slag of stoot die ambassade is toegelaten voor het geven van juridisch advies aan Assange. Dus het zou best kunnen dat, de, dat Ecuador zal zeggen, nou we verlenen Assange asiel, al is het alleen maar om de Amerikanen een hak te zetten. Aan tegelijkertijd is er nog geen hard bewijs dat Assange inderdaad wordt geslachtofferd door Zweden voor een verkapte uitlevering naar Amerika. Sterker nog, in Zweden ligt, ligt er formeel nog geen aanklacht. Uh, Assange wordt daar uh, slechts gehoord... ...naar aanleiding van een aantal verklaringen van uh, een tweetal uh, dames. Um, dus het is zeer de vraag of Ecuador die stap zal durven zetten... ...om politiek asiel te geven. Want dan zegt eigenlijk Ecuador... Uh, ...we hebben geen enkel uh, vertrouwen in wat uh, de wereld uh, uh, vertelt... met name uh, wat aan Engelse justitie is verteld door, uh, door Zweden... En dat zou dus een motie van wantrouwen zijn, denk ik wel, uh, aan ook de Amerikanen. Ja. Dus het, geeft, het, het feit dat er nog steeds geen beslissing is genomen... formeel op dat uh, asielverzoek van Assange door Ecuador... geeft ook aan dat het uh, politiek zeer uh, gevoelig ligt. Ja, nou, dat is, uh, dat is zachtjes uitdruk, denk ik. Uh, en nu gaat uh, Baltazar Garzon zich er dus ook nog mee bemoeien. Dank voor de toelichting, internationaal strafrechtadvocaat Geert-Jan Knaps. Goed, onze tafel is weer uh, uh, behoorlijk uh, gevuld. Drie gasten aan tafel. Die we vanavond gaan horen. Mag ik beginnen met uh, Marloes Koenen. Jouw sport, MMA, zeg ik dat goed? Ja, he? perfect. Is in Nederland ook wel bekend als kooi vechten. Uh, dat klinkt dan weer een stuk onvriendelijker, <laughs> moet ik eerlijk zeggen. Uh, enig idee wanneer dat Olympisch wordt? Nou, eigenlijk is het de oudste Olympische sport uh, ooit, en toen heette het Pancration. Ja, maar, de, de, maar of nu dat, is het niet te zien op de spelen. Dus. Nee, of dat ooit weer gebeurt, uh, ik weet het niet. Ik denk dat het te veel in de hoek van entertainment wordt getrokken. om als amateursport of variant dat weer um, hmm. te kunnen doen. Ze hebben wel geprobeerd om grappling, dat is dus wat wij noemen fase 2 en 3 van de sport. Dus het werpen en grondvechten, omdat... Uh, uh, in Athene, om dat op de Olympische uh, agenda te krijgen. Het de werpen? Wat, ik, wat bedoel je? Worstelen. Ah, worstelen. Oh, worstelen. oh ja, werpen, ja, denk ik. Ik zag al mee door de lucht vliegen. <laughs> nee, het ging dwergwerpen. Nee. <laughs> nee, werpen. Ja, dat noemen wij dan werpen. Dus ja. gewoon uh, alle heupworpen, armworpen, noemen we op. Aha, okay. En uh, ze hebben dat geprobeerd om dat uh, als demonstratiesport in Athene te krijgen, maar dat is niet gelukt. Ja. Leg even kort uit wat, je, wat, wat jouw sport, hè, wat je eigenlijk doet. Wat afkorting betekent. Ja, helemaal. MMA, laten we daarmee beginnen. Ja, mixed martial arts. Ja, mixed dus martial eigenlijk art. zijn alle vechtsporten zijn in de blender gestopt en daar is een nieuwe vorm uitgekomen. Eigenlijk dus al die oudste vorm. Mm -hmm. En um, dus als je een achtergrond hebt als kratica... probeer je natuurlijk gevecht staan te houden. En ben je bijvoorbeeld een worstelaar... dan uh, neem je liever het gevecht mee naar de grond toe en dan wil je daar beslissen. Dus alle sporten, uh, bijvoorbeeld nu judo, uh, boksen, worstelen... Ja. komen eigenlijk voort uit jouw sport? Ja, zo zou je het wel kunnen zeggen. Meer of meer? Ja. ja. Is het gewelddadig? Ja, dat is de definitie van gewelddadig. Ik, als ik in de kooi sta, ben ik wel fel, ja. Maar ik ben niet gewelddadig, voor mijn gevoel niet. Wat ik doe in een kooi is dat ik, ik train, ik train iedere dag. En uh, ik voer uit wat ik geleerd heb. Hmm. En, en uh, een hokje doet dat denk ik ook. En dat zal hij ook met een bepaalde passie doen. Allemaal binnen de regels zoals ja, ze ja, ja, zijn, dat, ja, dat zijn hele duidelijke regels ook hoor. Ja, nou, We gaan er straks uitgebreid over praten. Leuk. Ja, want je kan er boeiend over, over praten natuurlijk. Omdat je het zelf doet. Bader Hari bijvoorbeeld is ook de, degene die ook diezelfde sport doet. En jij, je, je kent hem. Ja, ba uh, ja bader doet, uh, doet de staande variant. Okay, dus die, daar, ja, zie je al die ga ik je uitleggen, is, komt goed. Dat is, dat is, uitleggen is er vanuit. ook een zittende dan? Er een zittende variant, dat is Pier die is Sorry. er ook. Ja, Dijkstra van D66, die de voorkeur geeft aan de zittende variant. Denk ik Vanavond doen we allemaal de zittende variant. Ben jij de enige van de partij die nog niet op vakantie is? Uh, nee hoor, Nee, er zijn nog wel andere nog in het land. Het is toch een zes. iedereen mag toch uitvliegen? Ja, maar er is natuurlijk wel wat meer aan de hand uh, op dit moment. We hebben straks na het reces hebben we verkiezingen. Um, en bovendien is het altijd zo dat in het reces ga je een paar weken op vakantie. En verder ben je ook aan het werk. Het is ook de gelegenheid om werkbezoeken af te leggen en mensen te spreken. Ja, en de, de, de, de, de campagne begint straks, zeg je, maar dat slaat nu natuurlijk Nou, al, die, die is al begonnen. Die is in feite al begonnen. Ik was afgelopen maandag nog aan het flyeren op, uh, uh, op de kermis in Tilburg, bijvoorbeeld. Ja. Um, maar er zijn... de grote kanonnen houden toch hun kruid nog wel droog, de lijsttrekkers? Nou ja, Alexander Pechtold is uh, ook uh, op allerlei plaatsen in de afgelopen weken geweest. En hij is, hij is nu eventjes weg, maar uh, ja, dat is ook heel kort. Iedereen is niet zo lang weg. Maar je mag toch nog wel even? Ja, ja, ja. ja. Oh. ja dat hoop ik wel. <laughs> voor, voor, ik ga er wel vanuit. <laughs> voor het echt losbarst ja, uh, ja. Uh, straks. Uh, tussen, uh, tussen 9 en half 10 praten we uitgewerkt met jou. Uh, je bent ook uh, zorg bij D66. En, en je hebt een plan om het aantal no-shows... dus mensen, patiënten die niet komen opdagen in ziekenhuizen... voor, voor ingrepen uh, terug te dringen. Ja, maar Loes Koenen spreken we trouwens tussen half negen en negen. Had ik net ook even erbij moeten zeggen. Trouwens, Pierre, is dit D66 groen wat je aan hebt? Nou, Denk je erover na nou, of is nee, dat toeval? Nee, dit, dit, dit is toeval. Ik vond het wel een vrolijke kleur met dit mooie weer. Ja, zeker. Nu kan maar, D66 gaan Maar we, gaan we kunnen het inderdaad. Duren. Nu is het helemaal goed. <laughs> ja, dat trek dat hem niet meer uit. Dat, dat dacht ik al. Ik <laughs> al. Jacques Brinkman die is er ook. Stevig Gebruinte oud-hockeyer. Winnaar van onder meer het goud in, uh, in Sydney. Waar we straks uitgebreid uh, over, uh, over gaan praten. Want het uh, is een andere tijden sport. Naar aanleiding van die bizarre uh, winst uh, die morgenavond te zien is. Uh, ben je zo bruin dat je net voor vakantie bent Of ben je altijd zo bruin? Nee, ik kom uh, echt uh, net rechtstreeks van het strand. Heerlijk. Ah ja, was het druk? Ja, het was, uh, het was heel druk. Ja, ik ja. begreep dat de wegen stil, uh, helemaal, stil, dat ze eigenlijk stil stonden op weg. Uh. Ja, ik ben speciaal voor de radiosportzomer zelfs vanuit België komen rijden. Het is dus, ongelooflijk. Uh, ik ben heel ver. Als je rustige ja. stranden wil hebben, dan moet je naar België ik maar... ja. nou. zeg, Je bent coach um, uh, voor bedrijven ook. Als ik het goed heb begrepen, je kijkt me nu aan van sinds wanneer ben ik dat. Ben ja, ik ben coach ik ben voor bedrijven. Ik heb twintig uh, jaar een handelsbedrijf gehad. Daar ben ik mee gestopt. En nu ben ik me fulltime aan het richten op coachen in de sport, in het onderwijs, in het bedrijfsleven. Dus wel wat, ja, wat, ja. wat breder. Dus ik zat er niet zo heel erg voor. Nee, aan. Je zat, uh, het was prima je uh, Ik vroeg me af als je, als je het hockeyteam met de mannen dan met name als een bedrijf ziet, wat valt er dan nog te coachen? Um, ja, je begint wel meteen met een hele scherpe vraag. <laughs> Wat valt er nog te coachen? Nou, uh, ik denk dat... Uh, je zit nu heel erg na te nou, Heel scherp antwoorden. Ja, he? ik, om het een beetje kort te houden als <laughs> introductie natuurlijk. Nee, ik denk dat, ze daar, dat daar nog wel even een knuppel in het moet uh, gegooid moet worden. Dat, ben ik natuurlijk zelf wel een voorstander van. Maar ik, het is allemaal wat, uh, wat fletsje, zeg maar. En terwijl er wel een ondernemer is, eigenlijk. Hè, Paul van As is uh, jarenlang ook bedrijven gehad. Heeft hij ook redelijk uh, gesaneerd. Nou, dat heeft hij de afgelopen periode ook best bewezen. Met zijn nu nog wat spelers erin en weer eruit. Nou ja. Maar er eh, ja, eh, moet nog wel wat gebeuren. Maar goed, het is eigenlijk maar eh, een paar dagen voor de Olympische Spelen, Dus veel kan er niet meer gebeuren. Dus wat dat betreft, eh, het wonden van Sydney moet maar worden opgevolgd... Eh, door het euh, wonden van Londen. Ja, dus we hebben nog een paar dagen om een knuppel in een hondrok te gooien. Want jij bent wel voorstander van het conflictmodel. Dus Daarom ben ik hier ook heel snel heen gereden. <willijks> <lacht> ik u nog even de tijd om na te denken over wat voor conflict... we vanavond dan in dat hondrok hond hond kunnen gooien. Oké. Okay. <lacht>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 of the lies were In the Sky van die uh, Allen Parsons Project. Ja, dat klopt. Uh, <laughs> Gelukkig maar. <laughs> ja, dat heb je goed um, er, is, uh, er is nieuws binnengekomen over uh, Badr Hari. Die werd uh, gezocht in verband met uh, twee mishandelingszaken. Vegsporter Hari heeft zich uh, vanavond gemeld bij de politie. Dat had hij al uh, gezegd dat hij dat zou doen. Hij is daar aangehouden. Morgen zal hij worden verhoord. De recherche is een advocaat. Marnix van der Werf heeft dat uh, vanavond bevestigd tegenover de NOS uh, later in deze uitzending. Ongetwijfeld meer daarover. Ja, vooral duidelijkheid, er wordt verdacht van twee, uh, zeker twee gevallen van uh, zware mishandeling. Goed, we gaan naar, uh, naar Utrecht. Bewoners van de geëvacueerde flats in de Utrechtse asbestwijk kunnen voorlopig niet naar huis. Eerst moeten de onderzoeken naar asbest worden afgerond. Dat duurt in elk geval toch, uh, uh, nog wel tot na het weekend. En voor veel bewoners mogelijk nog langer. De woningbouwvereniging is daarom begonnen met het inrichten van tijdelijke woningen. Verslaggever Marcel Brill sprak in een hotel... met teleurgestelde en gefrustreerde bewoners. Het zonnetje schijnt. De fonteinen die kletteren voor Hotel Midland. een van de plekken waar de gedupeerde bewoners van het Eiland van de flat met asbest opgevangen worden. Maar de terrasjes zijn leeg, want er staan stoelen met parasolletjes. Buiten zit er niemand. Iedereen, alle bewoners zitten of op hun kamer, of ze zitten binnen. In de lobby van het hotel. Te kijken, een beetje te lezen, met elkaar te praten. Maar vooral te balen. Afwachten, ja. Afwachten totdat ik naar huis mag. Ja. Ja, nu is het laatste nieuws dat het nog wel even kan duren. Niet voor het weekend. Dus ja, op maandag op z'n vroegst. Wat vindt u daarvan? Ik vind het eigenlijk uh, niet kunnen. Nee. Want uh, ja, het duurt veel te lang. Nog heel moeilijk met de ramadan. Nog moeilijker dan normaal. Wordt er wel een beetje rekening mee gehouden in dit hotel? In dit hotel, Werken? jawel. ja. Ze organiseren wel leuke dingen voor de kleine kinderen. En ze houden ook rekening met wat wij eten. Maar waarom is het dan moeilijker in de ramadan? Kunt u dat eens uitleggen? Omdat we hier zitten met stress. En we weten niet wat ons te wachten staat. En we, moeten... en we eten de hele dag niet. En dan heb je dan hoofdpijn erbij. Het is moeilijker. Maar nou goed, u moet hier misschien nog een paar, een paar dagen zitten. Uh, ziet u daar tegenop? Ja. Kinderen spelen met autootjes op de, rond op de vloer van de lobby en aan tafel zijn hun vaders te discussiëren. En ze hebben het erover dat het eigenlijk al veel langer en eerder bekend was dat er wat mis was. Ik heb het zelf aangegeven, ik heb het ook op de foto's. Vanaf maart heb ik dat al. Vanaf dat de renovatie begonnen is, zijn we erover begonnen. Nee, er is niks aan de hand. Nee, er is niks aan de hand. Er is toch wel wat aan de hand omdat er weinig mensen willen ze dat in het doofpot stoppen. Dat is het gewoon. Mitros zegt helemaal niks. Ja, nu zeggen ze dat het ernstig is als dat ze dachten. Wauw, maakt de paniek vooral nog erger. Was het daarmee vorige week gekomen? Maandag, toen je het hebt gevonden? Kan toch niet? Ja, joh. Dan raak je helemaal in paniek. Maar als ik u zo hoor, dan zijn er nog heel veel vragen die u heeft. Ja, nog echt heel veel. Wat zijn nou de consequenties? Dat wil ik gewoon weten. En voor mijn huis en mijn spullen. En voor maar vooral mijn gezondheid en die van mijn kleine... Wat is daarmee aan de hand? En vertel ons eindelijk eens een keer wat. Want ze lopen met iedereen te overleggen, behalve met ons. Nu is wel duidelijk geworden dat pas na het weekend de eerste naar huis mogen. Ja, en dan de omwonenden. En dat zijn dus niet wij, maar de omwonenden. Laat staan wat er met onze flat aan de hand is. Want u woont echt in dat flat? In die flat, ja. En bovenin ook nog. Ze <lacht> dus schiet niet op. Dus wanneer mogen wij nou eindelijk naar huis? Weten we niet. Dan nee. komen we nog uh, schijnbaar volgende week. Anders kan het nog een week langer duren. Ja, ze zeggen dat het nog wel een tijd gaat duren. dus... Dat is het enige wat wij nou weer te horen krijgen. Frustrerend? Ja, best wel. Zeker met zo'n kleintje. Al, al zijn dingen liggen daar. Alles. Je hele leven ligt daar. <laughs> ja. Ja, hij is er wel blij mee, maar hij heeft nog geen idee. Ga maar naar papa. Dan gaan ook maar eens weer naar boven. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Over de grens. Iedere dag bellen we in over de grens met Nederlanders in het buitenland... om te kijken wat daar speelt. Vandaag doen we dat met Olaf Koens in Rusland. We beginnen met Anne Haaksman de Koster in Zuid-Soedan. Want vier atleten strijden tijdens Olympi de Olympische Spelen niet uh, onder hun eigen vlag... maar onder een neutrale vlag. De welbekende vlag met de Vijf Ringen. Marathonloper Goel Marial uit Zuid-Soedan is een van hen. Uh, Anne, je woont in uh, Zuid-Soedan. Goedenavond. Waarom loopt die Marial eigenlijk niet onder zijn eigen vlag? Goedenavond. Juan uh, Marial kan niet onder zijn eigen vlag lopen... omdat Zuid-Sudan nog uh, geen lid is van het Olympische Comité. En nou zou hij nog steeds onder de Sudan kunnen lopen... maar hij heeft het geweigerd. Oh. Hij zei, ik ga alleen uh, onder de vlag van Zuid-Sudan lopen, of niet? En hij heeft pas gehoord, je, je kan uh, niet onder Zuid-Sudan lopen, dat wist hij al... Uh, maar je mag neutraal meelopen. Ja, maar waarom niet onder die Sudanese vlag dan? Nou, het Olympische comité is... of Zuid-Sudan heeft nog geen Olympisch comité. Ja, nee, oké, okay, maar hij heeft daar... een, Er zit een gedachte achter natuurlijk dat hij dat niet wil. Ja, nee, natuurlijk. Hij wil niet met Zuid-Sudan meelopen... omdat Zuid-Sudan jarenlang heeft gevochten tegen Sudan bijna zijn hele familie is gedood tijdens deze oorlog. Dus hij gaat niet voor Sudan lopen. Ja, dus hij is nu een held? Kan ik me voorstellen. Um, hij is nog vrij onbekend. Maar op het moment dat zijn naam wordt genoemd... of dat het in de krant staat, dan wordt hij ineens een held, inderdaad. Ja, ja. Want de uh, mensen hebben hier enorm veel respect voor. Ja. Zijn in, in, in zuid sudan überhaupt uh, de sporthelden grote helden? Leeft dat een beetje? hier heel bekend. vooral Voetbal is erg populair. Uh, Zuid-Zurnaam heeft een aantal bekende basketballers. En daar komt dan binnenkort een bekende hardloper, marathonloper bij. Ja. En leven de spelers daar ook een beetje? Uh, de, ja, de spelers zijn vooral uh, te bekijken via een speciale kabelkaart. En er zijn al best wel wat mensen die dat uh, nu aan het aanschaffen zijn. Ja, dat is wel. En het wordt ook gekeken in uh, kleine puts, waar ook de voetbal wordt bekeken. Ja. En die Marial, moeten we die ook serieus nemen als kans hebben voor uh, eventueel een uh, medaille? Ik heb hem nooit zien lopen, maar ik denk... Uh, ik hoorde dat zijn, zijn uh, scores niet zo hoog liggen als de andere kandidaten, maar ergens in de middenmoot. Dus hij is de famous tower maar nu al gekregen? Is in zuid soedan Precies, ja. Meedoen is beter dan winnen. En in een tribaal verdeeld land als zuid soedan is het sowieso al geweldig als iemand meedoet. En dan komt ook iedereen bij elkaar. Ja, ja, duidelijk. Nou, uh, ik hoop dat jullie ervan genieten dan, van die Spelen. Dankjewel, Anna Haaksman, de, de Koster uit uh, zuid soedan Ja, dat was ze, ja. Die Guan is natuurlijk blij dat hij naar de Spelen mag. Uh, president Alexander Lukashenko van Wit-Rusland die zal balen, want die mag niet. Die is niet welkom bij de Olympische Spelen in Londen. Aan de telefoon uh, Olaf Koens vanuit Moskou. Goedenavond, Olaf. Ja, goedenavond. Waarom mag hij niet komen? <coughs> hij heeft geen visum gekregen. Uh, zo simpel kan het gaan uh, in de leven. Ja, uh, kijk, Alexander Lukashenko is natuurlijk uh, bepaald geen uh, politiek leider uh, uh, zonder. Uh, echt bepaald geen democraat. Uh, na een heel lang probleem in west west waar ook uh, de Verenigde Staten, en de Amerikanen heel veel uh, aan proberen te doen. Amerika noemt in Rusland al helemaal de laatste dictatuur in Europa. Ja, en na uh, uh, het Europees Kampioenschap voetbal. waar tijdens de finale nota de dictators van, van Tajikistan. en ook Lukashenko met zijn zevenjarig gewapend zoontje. op de tribune zaten. Ja, dat heeft de organisatie in Londen niet willen herhalen. Dus uh, dit keer mag hij er niet bij zijn. De Britten laten hem niet binnen. Hè? Hoe is er in Rusland gereageerd op het nieuws? Nou, in Rusland is er een beetje gereageerd van ha ha, zie je wel. Uh, de Russen hebben het een beetje gehad met Wit-Rusland. En uh, ze zijn ook een beetje bang dat wat er in Wit-Rusland gebeurt uh, uh, ook in de toekomst hier te wachten staat. Nou, daar hoeven ze zich geen zorgen over te maken. Uh, Poetin heeft zelf aangegeven dat hij zelf niet naar de Olympische Spelen zou willen gaan. Um, maar het is wel grappig om te zien, uh, die wit russe atleten, die, uh, uh, ja, die, die, die gaan daar naartoe. En die hebben zelf ook al een klein beetje verzet getoond. Ze kregen uh, een officieel uniform, uh, eigenlijk in de kleuren van de wit russische vlag, er hoort ook de kleur groen bij. En ze kregen allemaal groene stropdassen, ook de vrouwen. En iedereen heeft die stropdassen afgenomen. En daarmee zijn ze alleen maar in het wit en in het rood gekleed. Wat dus betekent dat ze de vlag hebben van het onafhankelijke Wit-Rusland. Klein verzet onder de atleten in Wit-Rusland. Klein verzet, maar het is Lukashenko waarschijnlijk wel opgevallen. Wat staat ze te wachten als ze terugkomen? Ja, geen idee. In ieder geval geen applaus. Uh, gek genoeg is uh, applaudisseren sinds uh, anderhalf jaar verboden in wit rusland De oppositie heeft daar de afgelopen jaren natuurlijk uh, heel veel geprobeerd... om iets tegen de dictator te doen. Ze mochten al niet meer met leuzen en spandoeken rondlopen. Uh, dus zijn ze uh, anderhalf jaar geleden maar begonnen te klappen tijdens protestdemonstraties. En dus heeft de overheid klappen direct verboden. Dus uh, gek genoeg ook bij de jaarlijkse overwinningsparade. Zo'n zo militaire parade waar dan alle veteranen bijtrekken. Nou, dat werd vroeger altijd geklapt. Dat mocht afgelopen 9 mei niet meer. Dus ook als de Olympische helden terugkomen, niemand weet wat er precies te wachten staan. Maar applaus krijgen ze in ieder geval niet. Ja, gezellige boelen in ieder geval als, uh, als ze terugkomen in Wit-Rusland. Dankjewel, Olaf Koens vanuit Moskou. Half negen, Kees Groot met de NOS Headlines. Vechtsporter Bader Hari heeft zich vanavond gemeld bij de politie. Hij is aangehouden en zal morgen worden verhoord door de recherche.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 De psychiater las het boekje pas na het bloedbad en waarschuwde de politie. Een burgemeester Wolfsen van Utrecht brengt zo dadelijk een bezoek aan geëvacueerde bewoners van de wijk Kanaleiland. Samen met lokale burgemeester Isabella gaat hij langs bij bewoners die nu tijdelijk in een hotel in Nieuwegein verblijven. Wolfsen kwam vandaag vervroegd terug van zijn fietsvakantie in Engeland. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is de Radio 1 Sportzomer sportliefhebber weet het nog als de dag van gisteren. Het wonder van Sydney tijdens de Spelen van 2000. Zo meteen praten we erover met onze studiogast, oud-hockeyer Jacques Brinkman. En we praten met Marloes Koenen over haar sport. En iemand anders die die sport beoefent, Bader Hari. Ja, want die is aangehouden, u hoort het net. Hij heeft zich vanavond dus bij de politie gemeld. Verslaggever Robert Bas, uh, die volgt de zaak al enige tijd. Robert, waar wordt je ook weer van, van, uh, van verdacht? Nou, op dit moment wordt hij verdacht van twee gevallen van zware mishandeling. Eén geval tijdens het dansfeest in Arena, Sensation White. En daarna is er een nieuwe aangifte gekomen van een club-eigenaar van de Amsterdamse Club Club. En die zegt dat hij ook zwaar mishandeld is door Badahari. En Die twee zaken, daar wordt hij zeker van verdacht. En mogelijk komen er nog meer zaken bij. Ja, hij heeft zich nu zelf gemeld. Uh, waarom heeft hij dat gedaan? Nou ja, hij was natuurlijk bang dat hij, op het moment dat hij gesignaleerd zou staan. Dan kijk, we wisten dat sinds afgelopen weekend was hij officieel verdachte. Dan kon je op de in signaleringslijst komen te staan. Dat betekent dus als je dan terugkomt uit het buitenland en je landt op, op Schiphol... en de Manusjusje ziet dat je gesignaleerd staat, dat je ter plekke kan worden aangehouden... met heel veel mensen om je heen, hoop, tumult. Dat wilde hij voorkomen, vandaar dat... Sinds het afgelopen weekend zijn er blijkbaar onderhandelingen zijn geweest tussen de advocaten van Badhari en het Openbaar Ministerie. Ja. En daar is uitgekomen dat hij zich vandaag zou gaan melden bij een politiebureau om te worden verhoord. Ja en wat gaat er nu verder gebeuren? Uh, hij is officieel nu aangehouden. Uh, hij blijft dus vannacht ook vastzitten. Morgen uh, zal hij een verklaring afleggen tegenover de recherche, heeft hij uh, gezegd. Dat zou een inhoudelijke verklaring zijn. Uh, hij zal, zal volledig zijn medewerking verlenen aan het onderzoek. Maar waar die verklaring uit uh, bestaat, ja, dat wilde zijn advocaat vanavond nog niet zeggen. Oké, okay, we wachten af. Dankjewel uh, Robert Bas, over Badr Hari, die dus is uh, aangehouden. Marloes Koenen is hier. Uh... Oud-wereldkampioene MMA, Mixed Martial Arts. Ongeveer dezelfde sport dus die Badder Harry bedrijft. Hoe vaak moet jij je deze dagen verantwoorden voor je sport? Ja, het is wel apart dat iedereen nu ineens uh, Badder kent en, uh, en met vechtsporten bezig is. Dus uh, ik hoor het vanuit uh, alle hoek en gaten, beginnen mensen er tegen mij over. En die vragen zich af, waarom doe je dat? Nou, die vraag die, die krijg ik wel heel vaak gesteld Sowieso, hoor. Maar, ja. maar, maar, maar, maar nu, omdat die, die link natuurlijk wordt gelegd met, uh, met geweld buiten ja. de ring... Ja, nou ja dit, wat, wat mij opvalt is dat mensen vooral heel erg verbaasd zijn, omdat um, vanuit de vechtsport is het heel duidelijk dat anders bijvoorbeeld bij voetbal dat we heel erg goed luisteren naar scheidsrechten bijvoorbeeld. Als die zegt van uh, die kant op, dan komt het niet in je hoofd op om daar tegen in te gaan en je moet heel erg gedisciplineerd zijn omdat je natuurlijk iets leert wat je ook op straat toe kan passen en, en dat verwondert mensen heel erg. Ja. Even over Baderhari, wat voor. Want je, je kent hem natuurlijk, je bent hem regelmatig tegengekomen. Kan ik in, de, in de scene kan ik me zo voorstellen. Wat voor een jongen is het? Ja, nou, ik ken hem niet persoonlijk. Maar uh, toen ik wist dat ik uh, hier vandaag in, het, uh, in deze show zou komen, heb ik zijn trainer even gebeld. En die ben ik wel vaker bij gegaan uh, uh, dat ik in Amerika vlogg. Daarna dan ook iemand bij zich. En ik zeg van ja, ik zeg iedereen, ik ken nu die hele negatieve kant van hem. En ik heb hem een paar keer in, in Japan ontmoet, en toen was, moet ik zeggen, was hij vrij uh, kalm en rustig. En hij zegt van ja, hij zegt voor mij is hij, ze dat toen tegen mij, hij zegt voor mij is hij de allerliefste. En uh, ik zeg maar, geef mij dan ook eens een voorbeeld van uh, een kant, uh, ik, hij kan voor jou de allerliefste maar wat doet hij nog meer? Oh. En toen zei hij, ja, vaak als hij in uh, Marokko is, dan, uh, dan hij gaat hij dan naar zijn geboortedorp toe. En uh, dan gaat hij altijd bij bepaalde tentjes eten. En er zijn heel veel straatkinderen die honger hebben. En die kinderen, die, uh, dan heeft hij een afspraak met, uh, met de eigenaar van het restaurant. En als die eigenaar uh, naar zijn jochie wijst en hij steekt zijn uh, duim op... dan uh, krijgt hij eten en Bada betaalt dat. Mm. En hij gaat bijvoorbeeld ook naar een um, ziekenhuis... en dan bezoekt hij kinderen met kanker en die geeft hij ook kaartjes. En uh, wat, wat ik eigenlijk zonde vind is van... Um, wat ik heel erg merk altijd in de media... en dan generaliseer ik natuurlijk even... Is dat zodra je op een blauwe maandag wat aan vechtsport hebt gedaan, en je hebt tien jaar lang niks gedaan, je speelt ondertussen zaalvoetbal. en je gaat de fout in, dat het gelijk aan de haren erbij wordt gesleept. En dat is in dit geval ook. Ja, nou, ik begrijp ook wel waarom het gebeurt. Alleen het is wel heel erg zonde, omdat uh, de sport heeft hele, uh, ja, veel verschillende kanten. Uh, dus ik, ik geef bijvoorbeeld ik heb mijn eigen gym in Amsterdam, en ik geef ook meisjesles. Dus als ik zie wat het doet voor vrouwen. denk ik van ja, belicht die kant dan ook een keer alsjeblieft. Nou, ben je boos op hem? Nee, nee, nee. Want A, ik weet niet wat er is gebeurd. En ten tweede... Hij brengt je sport in een slecht daglicht. Hoe heet ik, weet of verkeerd. Of is hij dat de media? Ja, precies. Ja, ik wil natuurlijk niet de schuld compleet bij de media liggen. Want hij heeft een high-profile relatie met Estelle Kruijf. Dus ja, het is vrij logisch dat de aandacht bij hem gericht wordt. Een high-profile relatie? Ja, ja. Gooi hem eruit. Gooi hem maar op laag Maar, dus ja, hoge bomen vangen veel wind. Ja. En uh, wat ik ook merk is dat mensen heel erg, zodra hun vechtsport, als ze erachter komen dat ik vecht, dan zijn mensen vaak heel erg in shock en awe. Ik zal er nog geen uitgooien. <laughs> en uh, dan, uh, dan kunnen ze er ook niet mee normaal omgaan. Ze zien me niet als een normaal persoon die in sport beoefent, maar als een soort van Uwe vrouw die, die wel heel erg ja, gek of speciaal moet zijn. Vind je dat wij een goed beeld hebben van, van wat jij doet? Nee, nee absoluut niet. Kijk, de, de grap is bijvoorbeeld. Neemt je natuurlijk niet kwalijk, maar Badder. Uh, Gelukkig <laughs> Je weet niet nu, wat ze nu gaat nog zeggen. Niet, je weet niet nu wat ze nog gaat vrij zeggen. <laughs> uh, Butter doet bijvoorbeeld uh, de K1. En uh, wat ik doe, is, is wel een deel van wat hij doet. Is een staande gevecht, maar ik worstel en ik doe ook nog toe erbij. En wat ik dan bijvoorbeeld zie, is dat uh, Badder voorheen ook wel eens als MMA-vechter in die media uh, werd aangeprezen. En dan lezen wij dat als vechter. Dan denk je, ja, jongen. Wie schrijft dit, denk je dan? Ja. Maar aan de andere kant, bijvoorbeeld vandaag in, in de Gratia, een Nederlandse uh, nou ja, uh, lifestyle blad voor vrouwen tussen krok 20 en uh, 30 jaar. Het stond een heel uh, artikel over, vrouwen, uh, over uh, de meest hotte vechters van Nederland. Die, die hebben er juist een hele positieve draai aan gegeven. Stond er stonden vijf mannen die een, een thai-boxen doen. Op een, uh, aantrekkelijke manier uh, geportretteerd waren ze. Hè? Dus je, je, je ziet ook een soort van tegenkrachten... die nu, uh, nu er zoveel negativiteit over die sport naar boven komt... dat ook kunstenaars en nou, dit soort bladen... toch ook wel een ander geluid willen laten horen. Is dat alleen in Nederland of is dat ook in andere landen zo? Want jij, jij vecht ook in Amerika, in Japan. En daar, nou ja, je Compleet kunt niet over straat, ja. dat is bijna overdreven. Nou, ja. Maar <laughs> je, bent daar, je bent daar wel bekender dan hier. Ja, zeker weten. Maar ja, kijk, de grap is, in Amerika... Praktisch eigenlijk ieder ander land in de wereld is er wel een vechtsport. Nou ja, ga naar Japan, daar heb je uh, je computer natuurlijk vandaan karate. Amerika hebben ze een hele grote traditie in het worstelen. Rusland, sambo. Uh, je hebt bijvoorbeeld de hele bekende vechter, uh, Fedor. En die is gewoon bevriend, uh, bevriend met Poetin. En bij zijn laatste partij in Rusland zat Poetin zat bij hem in de zaal. Als je in Amerika uh, vecht in de UFC bijvoorbeeld... dan heb je Burger King die het sponsort. Dus het is op een heel ander niveau. En er wordt ook op een heel ander niveau met vechters omgegaan. Uh, we hebben wel zeker de mensen die het MMA volgen in Nederland, hebben wel heel veel uh, kennis van, uh, van de sport. Maar als je, ik begrijp het ook wel, als je vrij weinig kennis van de sport hebt en je ziet zo'n partij. En, mijn moeder kan er nu net aan, ja. na een jaartje of uh, 15. Wat maar, vind je er zo vervelend aan dan? Nou ja, als je het niet begrijpt, zie je, ik zie wanneer schade wordt aangericht en wanneer een wanneer stoot niet hard is. Maar als je dat niet ziet, dan. Dan, dan vertaal je het in emotie en in, in pure agressie. En wat ik zie als een getraind persoon ziet iemand een leek zeg maar, ziet dat als, uh, als pure haat en agressie, wat dus niet zo is. Is het een professionele sport? Uh, ligt aan wat verstaat u eronder? <lacht> uh, nou, zouden jij zeggen hier aan tafel? Oh of? ja, ja, ja. Uh, <lacht> Geld verdienen? Wel, kan je ervan leven gewoon voelen? Uh, ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja. ja. Pierre, dus, ja ik was benieuwd hoe je daar ooit mee begonnen bent, hoe je daarmee in aanraking bent gekomen. Want het is inderdaad vrij ongebruikelijk ja, dat nou, meisjes dit ja, soort sporten ja, ja, doen. Ja, je zei net, ik, ja. ik werk met meisjes en het is heel goed voor vrouwen. Daar zou ik wel iets meer over willen weten. Ja, nou, graag. Het is een stokpaardje ja. ook hoor. <laughs> Kijk, oh jee. Nee hoor, ik houd het kort. Nee, ik, uh, ik deelde tennis en volleybal. En toen moest ik uh, naar de middelbare school en ik woon in een klein dorpje bij Deventer. En toen moest ik een stuk door, uh, door bos fietsen. En ik wilde mezelf leren verdedigen. En uh, zo ben ik eigenlijk mee begonnen. En van het een kwam het ander. En ik had toen uh, twee amateurpartijen in Nederland gedraaid. En toen uh, moest ik... Ik studeerde net in Rotterdam. En toen werd me gevraagd of ik in Japan wilde invallen... met een professionele partij. En die won ik vrij indrukwekkend. En toen moest ik een week later weer terugkomen. Weer als invaller. En toen werd, was ik ineens wereldkampioen. Ja, het is zo, zo, ja. zo, vier partijen in je woning. Ja, nou, dat nee, was het toen. Ja, ja, dat heb okay. ik toen uh, gestopt. Maar ik ben later ben ik uh, op niveau bij HBO. heb ik mijn communicatie wel afgemaakt. Okay. Ja. Maar ja, even over dat, want uh, de, we onderbraken eigenlijk het antwoord van, uh, ja. van Jacques een klein beetje. Over uh, wat jij wilde weten of je ervan ja. kon leven. Maar hoe kan je er hier in Nederland van leven dan? Ja, of uh, of komt dat puur vanuit het buitenland? Ja, ja ik, ik vecht sowieso niet in Nederland omdat ja, de galas zijn te klein. We natuurlijk heel mooi gala in Amsterdam. Je bent gewoon te duur eigenlijk voor de Nederlandse gala's. Ja, maar te duur. Ik, ik verdien echt een schijntje tot de mannen. Dat, ja, ja, Ja, maar de wat mannen zijn, die verdienen wat, echt heel erg veel. Wat zijn het voor galas dan in Nederland? Nou, we hadden Want daar is ook veel over te doen, hè? Ja, nou ja. Ik, uh, uh, uh, we hadden het Glory Gala in, uh, in Amsterdam. en uh, Dat was heel erg groots opgezet. En nou, toen kwam de bibopwet. En uh, toen. Uh, terwijl zij er wel doorheen zijn gekomen hoor. En uh, toen is het eigenlijk is het, uh, is er zoveel commotie ontstaan. Dat er uh, ook heel veel sponsors uh, zich terug trokken. Uh, Burgemeesters komen. wilden het niet meer in hun stad hebben. Omdat er banden zouden zijn. Met ja, de nou, ik heb ook met de burgemeester gezeten. Ja. En, uh, ik heb een interview gedaan met Perron, met Paul Fuchs. En uh, naar aanleiding van het interview heeft de burgemeester me uitgenodigd. En toen uh, heb ik thee met hem gedronken, één op één. En toen heb ik hem ook de andere kant van de sport kunnen laten zien. En eigenlijk is hij sindsdien... Eh, hij heeft nu twee beelden van... Je hebt aan de ene kant heb je wat hij dan noemt eh, de, de bibopkant. En aan de andere kant ziet hij ook mensen zoals ik... die gewoon eh, puur met de sport bezig zijn... en dat naar een hoger plan willen tillen. Hoeveel mensen doen het in Nederland, MMA? Oh, daar heb ik geen cijfers van. Er wordt geen onderzoek naar gedaan. 100.000? Uh... Nee, nee, nee. In thai wordt ontzettend veel gedaan in Nederland. En ieder, ieder weekend zijn er verschillende gala's. Er zijn echt duizenden... En MMA is, is relatief jong in Nederland. En uh, Nederlanders houden meer van afstand. Meer van, van staan en trappen dan van worstelen. En dat een zweet iemand bovenop je ligt. Maar ik heb mijn eigen gym in Amsterdam. Die heb ik, heeft de burgemeester ook geopend in uh, dit jaar. En uh, dat begint heel erg goed te lopen. Mensen vinden het wel leuk. En ze zien wat in Amerika gebeurt. want dan, Het is daar de snelst groeiende sport uh, van Amerika. En de Hollywoodsterren zitten aan de kant. Noem maar op. Ja. En ja, en het is toch wel, dat publiek volgt ook die wedstrijding. En wil het dan ook in, uh, in Nederland doen. Ben je in Japan nu niet uh, een, een bezienswaardigheid? Ik bedoel, je bent een hartstikke mooie vrouw. No. En je, kom, je komt daar... Nee, maar het is gewoon zo. Je verwacht niet als je jou ziet lopen dat je zo'n uh, zo sport uh, doet. Kankers, of, hoe je er dan uitziet dat ik het wel zou verwachten, weet ik ook niet. Ja, wat ik dit zegt, maar ik zegt het zeggen. Ja, ik het wel langkomen. Ik denk, dek mezelf even in. Schaie. Maar, maar je bent, in Japan ben je natuurlijk waarschijnlijk een bezienswaardigheid. kan nou, je me zo voorstellen dat... Vroeger, mijn, mijn begincarrière was in Japan. En daar vocht ik ook veel. En ik ben, even kijken, vorig jaar oktober moest ik nog meedoen met het Japanse tv-show. Nou, het was zogenaamd de echte vecht, maar dat was niet zo met een Japanse uh, soapster of zoiets. Moest ik vechten. Oh, prima. Het, uh, ja. ja, dat was echt de ja. grap. Gewoon punten, denk ik. Ja, nipt. Ja. <laughs> en, uh, maar het is meer in Amerika dat het nu speelt. En uh, ja, er zit ook heel veel politiek bij. Ik vocht ik voor Strikeforce en uh, dat, dat werd op Showtime uitgezonden. En ik vecht. Dat is een nu... bond of zo. Ja, ja. ja soort of. Nou, het is eigenlijk een organisatie, maar voor de... Ja, maar en... ja, bond. Voor ja, mij is de ja, ik vind het, va het is een bond. Het is een bond. <laughs> Heel erg gerespecteerd. Nee, ik vecht nu voor de, de eerste vrouwenorganisatie in Amerika. Dat heet Invicta. En uh, die willen echt... Dat uh, een goede naam. Ja, ja. ja dus... Um, en dat begint nu... Uh, die hebben nu dit weekend een uh, tweede gala. Ja, goed. Nou ja, ze dus wachten tot het olympisch is. Dat je dan uh, ooit. Uh, ooit goud zou kunnen gaan halen. Ja. Waarom, waarom, waarom is het eigenlijk niet olympisch? Nou, ik, ik denk dat, uh, ik, wat ik al zei, ze hebben geprobeerd om het grappling olympisch te maken. En dat is eigenlijk alleen werpen en grondvechten. Ja. En dat is er al niet doorheen gekomen. En ik denk ook dat het ook te maken heeft met, met geld wat erachter zit. Hm. Ik denk dat als je gewoon goed, uh, uh, ja, als er goede investeerders achter zit, dat het makkelijker is ook hoor. Dat het niet alleen aan de regels ligt.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 Paint at a bar, then we had a stroll down the boulevard, and she said.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 Miss Molly and Me was dat met uh, Central P. Ik merk in ieder geval dat de tijd een beetje kort is vanavond. Uh, we gaan straks nog wel even doorpraten met, uh, met Marloes Koenen... over de Mixed Martial Arts Ja, zometeen, uh, uh, dat zal na tiende worden. Want het is wel gespreksonderwerp. onderwerp. Jack, het boeit je ook wel, hè, die sport, hè? Ja, ik, uh, ik ben zelf slap, dus ik kan er mooi van leren. Hoe ik me moet verdedigen. Nee, leuk, absoluut. Maar je, je, je bent... Als sporter ben je toch sportgek, dus je volgt eigenlijk alle sporten. Ja. Ook heel eerlijk zeggen, MMA had ik inderdaad nog weinig van gehoord... en ook nog van gezien. Ja. Dus uh, nou, misschien zo naar de uitzending even een worpje. Ja. <lacht> nou, als dat zo is, tijdens de uitzending kan je melden. Voor de webcam. Web Jacques Brinkman. Um, we gaan praten over een uitzending van uh, Andere Tijden Sports. Die wordt uitgezonden morgenavond om tien voor half elf op Nederland 1... Een memorabel moment uh, in jouw uh, carrière. Uh, Sydney 2000. Het wonder van Sydney 2000, kunnen wij wel zeggen. Uh, jullie waren eigenlijk hartstikke goed hè, in die periode. Ik bedoel, hoe, in hoeverre is dat een wonder? Want jullie waren eigenlijk gewoon goed. Ja, uh, het werd een wonder, ja. maar ik bedoel bovenwonder. Ja, we kunnen wel zeggen dat dat een gouden generatie was. Ja, Maar uh, ja, in die 2000 ging het eigenlijk mis. Hè. We, hadden, we waren min of meer uitgeschakeld, we verloren van, van Pakistan. En uh, ja, wonnen boven wonder won in één keer Engeland van Duitsland... wat niemand had verwacht. En uh, ja, kwamen we alsnog in, uh, in de halffinale... Ik moet zeggen, ik heb zelf ook de uitzending. Ik, ik wacht met spanning, want ik heb mezelf nog helemaal niet gezien. Ik heb er natuurlijk ja. wel aan meegewerkt, maar hoe het ja. allemaal in elkaar gezet, is, dus ben ik reus benieuwd naar. Ja, dit is de korte versie. Nu de lange ja. versie. Dus we gaan weer even terug naar het begin van het verhaal. Anderhalf jaar voor de spelen. Daar begint het probleem een klein beetje te komen als de aanvoetersband gaat verschuiven. Ja, nou, van Stefan Veen naar jou. Ja, uh, het was, nog, was nog, nog verder terug. Maar ik, ik was uh, vice-captain. Mark Delis was de aanvoerder. Mark Delis stopte. Uh, nou, toen uh, vond ik uh, 1 plus 1 is 2. Dan wordt de vice-captain uh, captain. Nou, dat gebeurde niet. En uh, ja, ik, ik was nogal direct. En ben ik eigenlijk nog steeds. Ik zei, ja, wat is dit? Uh, hoe, en, en waar ik vooral toe toen... Uh, teleurgesteld was nu Stefan Veen... dat hij het al eerder wist dat hij gevraagd was aanvoerder. Want ik, op zich had ik er verder geen probleem mee... dat hij aanvoerder zou worden. Het omgegaan. Ja, en ik, ik, ik was eigenlijk hele goede maatjes. Hè? Stefan Veen en Wouter van Pelt. Wij waren een soort drie-en-en. We waren echt uh, dikke maatjes in het zelf al. En toen dacht ik, ja, Stefan, dat had je gewoon toch tegen mij kunnen zeggen. En prima als je aanvoerder wil zijn. En nou, met terugwerkende kracht kan ik ook zeggen... dat het een goede beslissing geweest is om uiteindelijk helemaal aanvoerder te maken. En, hm. en, maar ja, dat ging op dat moment dus... Uh, ja, was dat... Uh, begonnen de sluimering al een beetje in de gelderland. Ja. Waarom was het zo, voor jou zo belangrijk om aanvoerder te worden? Ja, nou ja goed, op dat moment vond ik het heel logisch, omdat ik dus vice-captain was. Ik denk nou dan word ik aanvoerder. Nu kan ik zeggen, ik, ik, je zit op dat moment, als je, als je zelf in die topsport zit, dan zit je in een soort tunnel. En dan, dan, dan weet je niet eens misschien echt wie je echt bent. En nu ben ik inmiddels 45, ik heb heel veel uh, naar binnen gekeken. En, en nu weet ik waarom ik dat eigenlijk ook wil. Want ik hou, ik hou van een podium, even mee, heel sec gezegd. Ik vind het gewoon leuk. Aandacht en uh, nou, ik, ik vond hem wel dat ik de aanvoerder was. Ik vond ook wel een van de betere uh, spelers was. Dus, dus dat was de reden dat ik zei. Nou, ik, ik vind dat ik geschikt ben als, uh, als aanvoerder. Ja, oh, dat is eerlijk. Dan wordt uh, Maurits Hendricks als coach uh, uh, aangesteld, en dat bracht ook uh, de nodige reuring, om maar zo te zeggen. Ja, dat ging eigenlijk heel onverwacht natuurlijk. Ronald Oltmans was de coach en uh, wij waren succesvol in 96 goud. Uh, de Olympische Spelen 98 wereldkampioen. En toen in één keer uh, kreeg hij een baan aangeboden bij uh, NAC, bij de voetbal. Dus uh, heel onverwacht voor iedereen. Nou ja, wat gebeurt er dan? Dan er wordt natuurlijk gevraagd, uh, aan, ook aan mij, van ja, wie moet het dan gaan worden, ja. Die wil gewoon zelf toch ook nog wel, uh, in ieder geval, tot en met 2000 doorgaan. Dus dan ga je ook uh, een diplomatiek antwoord geven. Er waren niet heel veel kandidaten. Dus ja, Maurits Hendricks, die noemde ik toen ook. Dat was zijn assistent toen? Dat was zijn to de toenmalige assistent. En um, dus Maurits kwam vanuit een assistentenrol in, uh, uh, met die hoofdcoach. En uh, ja, we waren natuurlijk allemaal heel ervaren. We wisten allemaal donders goed hoe het allemaal moest. En uh, ja, wij vonden hem. Toch als een soort directeurtje uh, over ons uh, hoede. En dat, ja, dat, dat, dat pikte een aantal ervaren spelers zoals ik. En ook Ronald Jansen en nog wel meer hadden daar zoiets van... ja, joh, weet je, wij weten donders goed wat goed voor ons is. Ja. Nou, prima, we moeten een coach hebben, maar verder niet te veel uh, zeuren. Ja, Ronald Jansen zegt daar in Andere Tijden Sport bijvoorbeeld dit over. Biefstuk bestellen, terwijl de rest van de groep gewoon een snietsel aan het eten is. En wijn bestellen, terwijl de rest een colaatje. Allemaal kleine dingen, maar allemaal onhandige dingen. Het bellen van bovenuit zijn penthouse naar de tennisbaan... dat we daar maar eens moesten gaan stoppen. Allemaal kleine freveltjes, wat gewoon niet handig is in een groep. Hup. Het is wat. Ja, ja, ik moet er wel lachen. Kijk, ik, eh, Achteraf, ik, ik, ik, ik noem mezelf wel eens functionele dwarsligger in die tijd ook. En ik, ik, ik herken wat Ronald zegt. Ik, ik nam ook bij het, Olympische, in de, het Olympisch dorp. Nou, uh, dat zijn natuurlijk eetzalen. Daar zitten McDonald's en weet ik het allemaal. Nou, je weet dat, dat, niet, dat je dat niet moet doen. Nou, toen heb ik inderdaad ook voor de ogen van hem... als een soort pesterijtje zo'n hamburger naar binnen zitten. We. Ja, nu denk ik, ja, het is ook wel misschien een beetje aan, de, aan de kinderachtige af, Maar het was meer om aan te geven, joh, wij weten donders goed uh, hoe het is. En hij... Uh, is in dat opzicht, uh, nu ook baas van de Nederlandse sport... is dus wat dat betreft niet echt veranderd. Het is wel een uh, directeurtje. Hè? Bedoel, hij is al toch uh, nou, vlieger. ik noem maar even... van die kleine dingetjes. Hij wil wel weten van, nou jongens, ik ben hier de baas. En ik denk wel dat hij zich ook enorm heeft ontwikkeld. Want, ik, nogmaals, ik weet niet precies wat hij allemaal gezegd heeft... in de, in de documentaire, maar... Uh, ik heb hem nog wel even gesproken afgelopen uh, maand toen wij in Londen waren. Als een soort pre En toen heeft hij ook gezegd, maar ik heb daar ook enorm van geleerd. Ik ben daarna naar Spanje gegaan. In een hele andere cultuur. En uh, ja, hij heeft ook wel fouten gemaakt. Dat geeft hij ook wel ja. toe. En wij als spelers, ja, je zit in een soort, wat ik net al zei, een soort tunnel. En, ja, Hadden die... jullie wel een, een, een normale relatie? Ja, normaal, dat klinkt in ieder geval niet zo. Maar waren jullie wel on speaking terms? Hadden jullie gesprekken met elkaar? Of was het alleen maar functioneel? Van we gaan nu trainen, we gaan nu dit doen, we gaan nu dat doen. Ja, het was echt uh, puur functioneel. Er zat geen, uh, geen warme band in. Dat miste ik ook. Hè. Ondanks dat ik wel eens bekend zat als een soort conflict. Ik, ik, maar dat is altijd met het doel om harmonie. Ik ben eigenlijk harmonieus ingesteld. Ik kon me bijvoorbeeld irriteren aan hem. Dat hij s ochtends soms gewoon een krant zat te lezen. terwijl ik aan de overkant zat uh, te ontbijten. Dan denk je, joh, weet je, ga gaan we even praten. Nou, of dat soort dingen. Nu denk je, als hij dat doet, prima. Waar ja, maak ik me druk om? Dat, ja. dat, dat, dat, dat, dat. Dus het was een hele zakelijke, functionele... Uh, Relatie. Ja, met als gevolg dat jullie dus verliezen van Pakistan. En dan zo goed als zeker zijn uitgeschakeld. 2-0 werd het. We gaan even weer naar tijdens Sport van morgenavond. Sydney 2000 is voor het Nederlandse hockey een absoluut debakel geworden. De Nederlandse hockeyers stellen zeer zwaar teleur. Ja, dat is, dat is, uh, ja, dat is onbeschrijfelijk. Dan uh, is het één brok ellende. Enorme teleurstelling. Nee, ja, dit was het al. Wat een drama. Ja, dat is bizar, want je denkt dan dat je bent uitgeschakeld. Alleen toen moest uh, Duitsland nog tegen Groot-Brittannië spelen. Duitsland wint altijd van Groot-Brittannië. Jullie gaan weg in de veronderstelling dat je eruit ligt. En dan, uh, dan, dan, en dan. Want dan wordt die wedstrijd gespeeld. Heb jij die wedstrijd überhaupt gezien tussen Duitsland en Groot-Brittannië? Ja, wij zijn toen. Uh, ik ben toen trouwens niet mee teruggegaan in de bus. Ik ben lopend naar het uh, Olympisch dorp terug, uh, teruggegaan. En uh, zoiets van, nou ja, het is over en uit. Hoe ver was dat? Nou, dat was denk ik een uur lopen. Dus echt gewoon niet meer eentje. Ik had zoiets, nou, het was klaar, nog heel even mijn ouders gezien. van, nou, dit was het. Bekijk het maar. Ik, ik, we hadden natuurlijk ook door die... Je hebt, na een wedstrijd dan moet je al door de mix waar, waar, waar de pers ook staat. Nou, we hadden natuurlijk allerlei dingen geroepen. Dus het, het was voor mij klip en klaar. We waren uitgeschakeld. We spelen om plaats 5 tot en met acht. Ik doe niet meer mee. Dit is het einde van mijn, uh, van mijn heel zelfde nou, carrière. Nou, je hadden allerlei dingen geroepen. Er waren interviews geweest met de NOS. Ja, we hadden het nou, nou, uitgezonden, Ronald Jansen, die... Uh... Ja. Maar ik liet echt helemaal niks heel van alles en iedereen. Uh, je ging echt helemaal los, want het, het was toch klaar. Ja, maar goed, op, me, op dat moment weet je dat nog niet echt. Misschien weet wel wat je wat je, wat je dat er wat gezegd is. Maar goed, je loopt naar het dorp terug en de anderen waren met de bus. En we, we gaan toch een paar hebben in dat huisje uh, die wedstrijd zitten kijken tussen Duitsland en Engeland. Nou, Duitsland komt 1-0 voor. Nou, ik denk, nou, loopt uiteindelijk wordt het 1-1. En een paar minuten voor scoort Engeland 2-1. Nou, dat, dat huisje, dat, was, was, was het kort en klein, vandaag, yes, we zijn door. Maar binnen 30 seconden had ik al wel zoiets, wacht even. We zijn door, maar ik had eigenlijk een lastigheid genomen. En hoe gaan we dit nou toch weer rechtbereiden, ook met de coach? Want je weet natuurlijk dat je daar dingen over gezegd hebt. En, en, en hoe zit dat nou? Dus dat was toch, ja, lichte paniek. Dus blijdschap sloeg om in van, hé, hey, wat gaan we doen? Uh, nou, we hebben een aantal spelers nog uh, heb ik ook aangegeven. God, dit heb ik gezegd. Hoe kunnen we dat doen? Misschien moeten we naar Nederland bellen. Jor, kun je kan iets niet uitzenden of iets niet opschrijven? Of, of in ieder geval, uh, Om maar de boel bij elkaar te houden. Nou, en in de gesprekken die, die, die ook andere tijden sport met iedereen gehad heeft... ook met Maurits, en dat wist ik ook weer niet... en dat is, daarom is het ook een supermooie uitzending, denk ik... dat Maurits nog de hele nacht in het Olympisch dorp heeft gelopen... met de vraag, ga ik uh, Jacques Brinkman en Ronald Janssen opstellen... of, of hebben ze mij eigenlijk zo uh, beschadigd of zoiets negatiefs ja. gezegd... Dat, dat dat niet kan. Nou, en uiteindelijk heb, heeft hij besloten om ons gewoon in de halve finale op te stellen. Nou, en toen was het eind goed al goed. Ja. Hebben jullie toen daarover gesproken ook met elkaar? Of was dat volledig onmogelijk op dat moment. Nee, we hebben toen op dat moment... Uh, hebben we, hebben de spelers zijn bij elkaar gekomen... Ja, zonder, be, zonder begeleiding. Ja, ja nee, maar ik bedoel ook met Maurits gesproken... over het feit uh, dat jullie al die dingen hadden gezegd. Heb maar je sorry we eigenlijk, gezegd? Bijvoorbeeld, wel, nee, we, eigenlijk nee we moesten natuurlijk wel even, even, even kort bij elkaar. Hè, dus, mm. dus, dus Maurits heeft met mij gesproken... en, en hoe de, wat hij met die anderen besproken heeft... Nou, misschien dat we dat dan morgen zien, dat weet ik niet... maar in ieder geval mm. heeft met mij gesproken... En wat ik me kan herinneren, heeft hij letterlijk gezegd... eigenlijk wil ik je niet opstellen, maar je hoort wel bij de beste... dus ik ga je wel opstellen. Ja. En er is daar verder niet meer terug uh, ja, gekeken op wat er nou eigenlijk allemaal gezegd is. Dat hebben we twaalf jaar na dato wel gedaan eigenlijk. Goh, wat is er nou eigenlijk allemaal gebeurd? Maar toen was het heel zakelijk, nu in de halffinale, even je vergeten. Je moet door natuurlijk op dat moment. Ja. ja. ja. ja. ja. Ik vroeg me af, hoe laat je je dan weer op? Voor die partij? Oh, ja, goed. Die dat is niet zo moeilijk. In zoverre, We waren wel zo professioneel, ook als spelers onderling, dat we zoiets hadden van ja, weet je, deze kans krijg je eens en nooit meer. We zitten alsnog in de halve finale. Wat, wat is er gebeurd? Nou, die kans moeten we dan ook echt grijpen. En uh, ja, met nu de jaren een beetje voor de maak je het ook allemaal romantiseerd. Ook allemaal van, weet je, het is geen toeval, we hebben het toch afgedwongen. We hadden zoveel kwaliteit. Want uiteindelijk hebben we die half finale en ook de finale twee keer op strafballen gewonnen. Hè, dus het was ook nog maar kantje woord. Ja, dat is overigens ook nog een apart verhaal, die strafballen. Uh, maar omdat het zo goed afliep, uh, kijk ik even naar de collega technicus. Die dacht van nou, de tijd zit er bijna op. Ik haal het kwotje weg, haal het kwotje maar terug. Want dan kunnen we toch nog eventjes de gouden medaille laten horen natuurlijk net voor negen. Stefan Zen. Zijn drie goals waren niet genoeg. Ik had een hele gekke toestand bij mezelf. Van ene kant gefocust, maar aan de ene kant zag ik alles om me heen ook heel scherp. Ik zag mensen achter de, de goal heel scherp. Dat was ja, wel een bijzonder gevoel toen ik naar die strafbalstip liep. En daardoor was ik wel wat van mijn spanning kwijt. Voor Goud in Sydney. Veen binnen! <laughs> Nederlands hockeyelfval wint Goud. Ja, hij lacht er weer om. Hij krijgt toch weer een trots lachje om zijn lippen. Over dat van die strafbal en het oefenen van die strafbal is ook een apart verhaal, heb ik begrepen. Waarom jullie de genen hebben gemist, dat verhaal blijft nog even hangen. Want dat mag je straks uitgebreid gaan vertellen. Dit is Radio 1.